uur. Levy van Eck met het NOS-journaal. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft onder grote internationale druk... besloten om het leger in te schakelen... bij het bestrijden van de bosbranden in het Amazonegebied. Militairen worden per direct naar de brandhaarden gestuurd... voor minimaal een maand, blijkt uit een presidentieel decreet... dat persbureau EP heeft ingezien. Ook krijgt de beschikking over extra materieel... vanuit de federale overheid.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 De gemeente Terneuzen roept inwoners op om hun eigen straten onkruidvrij te maken. Tot een paar jaar geleden gebruikte de gemeente daarvoor gif, maar dat mag niet meer. Daardoor staat er volgens de gemeente nu te veel onkruid om het zelf weg te kunnen halen. Op de Facebookpagina van de gemeente is er weinig instemming voor het plan. Er zijn honderden reacties geplaatst en daarin zeggen veel mensen niet van plan te zijn om te gaan wieden. Het weer, de temperatuur ligt vannacht rond de 13 graden, lokaal kan er mist ontstaan...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 right here right now it's the jc running it into the deep house sessions think you could tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell a dream feel